11 Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Griekenland krijgt waarschijnlijk weer dezelfde regering als eerder dit jaar. De linkse partij Syriza van oud-premier Tsipras heeft bij de verkiezingen 35% van de stemmen gekregen. Tegen 28% voor de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. In zijn overwinningstoespraak zei Tsipras dat de kiezers hem een duidelijk mandaat hebben gegeven. Net als eerder dit jaar wil hij een coalitie sluiten met de kleine rechtse partij Onafhankelijke Grieken. De gevangene die vanmiddag werd doodgestoken in de gevangenis in Zoetermeer was een man van 82 uit Reewijk. Vermoedelijk gaat het om een man die werd verdacht van poging tot moord op zijn makelaar. De hoogbejaarde gevangene werd vanmiddag doodgestoken door een hagenaar van 25. Waarom is onduidelijk? Een advocaat die de gevangenis in Zoetermeer goed kent zegt dat de sfeer daar al jaren explosief is. Twee Nederlandse broers zijn tijdens hun vakantie in de Franse Ardèche verdronken. De jongens van 11 en 18 zaten in een kano die omsloeg en werden meegetrokken door de stroming. Het gebeurde in het bijzijn van hun vader, melden lokale media. De broers en de vader zouden uit het noorden van Nederland komen. De sergeant van de Koninklijke Luchtmacht die is overgelopen naar IS is van Turkse afkomst, dat meldt RTL Nieuws. Hij is 26 jaar en had toegang tot informatie over Apache-gevechtshelikopters. Volgens bronnen van RTL heeft Defensie de informatie onmiddellijk versleuteld, waardoor de sergeant er niet meer bij kan. En de moordenaar van Pim Fortuyn heeft een uitzending over hem van brand.reporter niet kunnen tegenhouden. De rechter bepaalde dat de uitzending vanavond gewoon door mocht gaan. In reporter waren opnames met een verborgen camera te zien, waaruit blijkt dat Volkert van der Graaf zich niet heeft gehouden aan het mediaverbod dat hem werd opgelegd. Het weer, het is droog, Minima vannacht rond de 10 graden. Lokale is er kans op mist. Morgen in het westen en noorden een enkele bui. In het zuiden en oosten periode met zon. En s'avonds gaat het regenen. Het wordt zo'n 16 of 17 graden. Dat was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.